Visser met het NOS Journaal. De politie heeft in november twee kilo van de springstof Semtex gevonden... in de vluchtauto die gebruikt is bij een liquidatiepoging. De openbaar ministerie noemt het een uitzonderlijke vondst. Twee kilo Semtex kan een enorme explosie veroorzaken. Terroristen die in 1988 een vliegtuig lieten neerstorten bij Lockerbie... hadden een 300 gram genoeg. Het doelwit van de liquidatiepoging in november was de crimineel Peter R. Er werd meerdere keren beschoten in Diemen, maar overleefde de aanslag. Vier verdachten van de liquidatiepoging zijn opgepakt. Het dodental als gevolg van de aardbeving in Taiwan is opgelopen tot elf. Honderden mensen raakten gewond. Stad Tainan werd gisteravond opgeschikt door een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Daardoor stoorten hoge flatgebouwen in. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. De oppositie in Zimbabwe wil een onderzoek naar de gezondheid van president Mugabe, meldt persbureau Bloomberg. Volgens de Beweging voor Democratische Verandering zijn er aanwijzingen dat de 91-jarige Mugabe sterk aan het aftakelen is. De partij heeft daarom een verzoek ingediend bij het Hoge Rechtshof. Het hof zal nu bepalen of het parlement een onderzoek moet instellen. Mugabe wil zelf nog niet opstappen. Gisteren kondigde die nog de noodtoestand af vanwege de aanhoudende droogte in delen van Zimbabwe. FC Den Bos heeft trainer René van Eck per direct op het non-actief gezet. Er werd verantwoordelijk wordt hij gehouden voor de matige resultaten van de laatste tijd. FC Den Bos bezette de 14e plek in de Jupiler League. En afgelopen week werd de club uitgeschakeld in de kwartfinales van de KNVB-beker. De amateurs van VVSB bogen in de laatste 10 minuten een 2-0 achterstand om in een 3-2 overwinning.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 De klokken, de grote en de klein. De klein brengt drinkt hummervliedschap, ja. de grote is soms ook leed. De ween zorgt dat gebijer wie te vervijer geeft, de klokken van Limburg-Milan. Klooke, de klok versterkt de boin. Laat ons Wat stedelijke ik een klokken van Limburg Milaan. Van Limburg-Milan. Bim-Ban, Bim-Ban, Glocke verstärke de band. Die schon klinkende Klanke ze zo so heer. Ze willen ons bekleiden door ons leven her. En wendt de klokke zwijgen, dan is het stil en kalm. Verwacht het dan verlangend, weer op die klokketal, luende klokke. Van Limburg, Miland, luende klokke. Sterker de booin loddos heuren wat steet gebeuren de klokken van Limburg-Millo. Bim bam, bim bom, -bom klokken van Limburg Miljoi. Bim, bom, bim, bom, klokken versterken de boi.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 Nu is je weg, nu is je weg. mama, je weg. Oei, de dagel daar De dagel daar boeien. De De De De De De De De De De De De Wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Oh, wat een pracht Uit. Nu is het uit. Wat is dat voor een geluid? Oh, papi is boos. Dan moet je even stil zijn. Haha, die gele papi. Hector de trappelzak U hoort de muziek van de drie kleine kleutertjes met de trappelzak Boogie. Groteerd in 1965. En daarvoor Frits Rademager. Met loeiende klokken. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd.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 Rode ween en er was niemand aanwezig, maar de stemming was fijn. Ja, nu had ik een schip dat het en beschuit. Een hond en een kat en een boek dat de titel draagt.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 De vrijheid, ik koers naar de zon en bericht met een postdij opgelet ik kom en na wat ruzie en storm lachen en tranen God en een vloek komen wij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 down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 Met hetzelfde nummer, dat was in 2007. En ook werd het gecoverd door de Vlaamse zangeres Laura Lin. Dans je de hele nacht met mij? En daarvoor hoorde u muziek van uh, Dimitri van Toren met Ik heb een schip. En we gaan door met Janette van Zutphen. Niet de 1971. Iris Waarheen, Waarvoor. Waarheen? Waar? Wow. ba Bar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 dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en medelijdend aan en vreest dat hij nooit terug zal.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 En streelt haar onwetende kleinen, Moedertje. je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 this fast need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 Als één wordt een wordt ten graven gedragen, zij kennen de smart die het lichaam doortreent. Als kinderen kinderlijk vragen. Moedertje lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag.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 Ook niemand hem teeren. Beliefde tijd van de leer. Dat zand voert, dat zand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 de moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig koffie zijn te drogen. Toen die bij ons binnenkwam. Wie die was, een stelsel die.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 Meneer Korstijn, kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. Gaat doors, hoe is het ermee? Goed meneer Korstijn, goed, maar. Uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo was komt binnenzitten? Hoe is dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Aanstaande zaterdag. Dus 1 en tweede middag wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. En alvast een heel goed weekend. Nog een paar stukjes muziek heb ik voor u. Johnny Hoes. Ramse Saffie misschien nog. Maar eerst die de trekvogels met Kleine Schooier. En ik zeg tot ziens. Oh,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 bij weer van stal, zelfs de poes wordt wakker met een kater. Het was vannacht weer pal. en straks in het café zing.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 Weggepinkt Maar iedereen Die zingt Ik voel me rijk Rijk, rijk als een olieshake Ik voel me rijk Rijk, rijk als een ori shake. Lieve mensen Zat er in de grond Maar bier Dan was het nog veel leuker Tot zover Het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5